Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOE. Die in de opvang terechtkomen bouwen vaak flinke schulden op. Volgens de Nationale Ombudsman zijn de procedures vaak bureaucratisch en onbegrijpelijk... en krijgen de vrouwen te weinig financiële begeleiding. Van de ongeveer 12.000 vrouwen die jaarlijks in de opvang terechtkomen... hebben de meeste al schulden als ze aankloppen. Die worden alleen maar groter in de tijd dat ze in de opvang zitten. De begeleiding moet beter, vindt de ombudsman. Justitie en politie in België zijn nog op zoek naar minstens één verdachte... van een terreurcel die gisteren is opgerold. Bij huiszoekingen in Anderlecht werd gisteren een grote partij wapens gevonden... waaronder Kalashnikovs. Vier mensen zijn opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag... onder wie twee broers, die volgens de VRT banden hebben... met geradicaliseerde leden van een Brusselse motorbende. De opsporingsdiensten zouden bang zijn dat de man die nu nog wordt gezocht... zich in het nauw gedreven voelt en onvoorspelbare dingen gaat doen. Sportkoepel NOC-NSF heeft Camille Eurlings dit voorjaar gevraagd... zich terug te trekken als bestuurslid, meldt de Volkskrant. Eurlings werd verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin in 2015. Hij weigerde te vertrekken omdat hij vindt dat hij onschuldig is. In maart trof Eurlings een schikking met zijn ex. Hij kreeg een werkstraf. In het centrum van Bodegraven zijn vannacht enkele woningen korte tijd ontruimd geweest na een plofkraak. Criminelen ramden een automaat van de Rabobank. Daardoor raakte de gevel van het gebouw zwaar beschadigd. Omwonenden zagen hoe een paar mannen de auto die gebruikt werd bij de plofkraak in brand staken en er vandoor gingen. De brandweer besloot de autobrand niet te blussen omdat niet duidelijk was of er nog explosieven in lagen. Of er geld is buitgemaakt is niet bekend. Het weer droog en zonnig en de temperatuur loopt op naar 24 tot 30 graden. Later kunnen in het zuiden een paar stevige regen of onweersbuien vallen. Morgen en zaterdag is het ook nog zomers warm, maar wel wisselvallig met soms een bui. Dit was het NOS. Show. ZFM Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in de Randstad vanaf 10 minuten extra reistijd staan op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld, 5 kilometer na een ongeluk. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 4, verderop bij Roelofarensveen, 4. A7 Den Oever richting Zaandam tussen Wognum en Purmerend Noord, 11 kilometer door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Echtold 5 door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 6. En op de N208 Sassenheim haardem bij Hillegom 2 kilometer. Tot zover de verkeerservaring. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, het tweede uur vanuit Hotel Hoogland. Zonnetje komt erbij zie ik, dus het komt allemaal wel weer goed vandaag. Het tweede uur gaan wij praten met henkeur in plaats van Willem Paap, want die is nog een beetje uh, ziek, denk ik. Daar ja. gaan we het zo heel even over hebben. En dan gaan we daarna naar Springtij architecten en uh, wat gaan we doen achter ons op het plein. Daar ja. uh, wordt genoeg over uh, gezegd en ja. gedaan. Misschien dat we het met Henk ook even over hebben. Uh, Henk, Sociaal antwoord. goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, hoe is het met Willem? Nee. Ja, het gaat, uh, hij moet even rustig handen doen. Hij is geen 18 meer. Dus, uh... was even, nee. schrikken, <laughs> even schrikken, hè? Ja, dat is uh, met alles. Dus, uh... Maar ja, hij moet even rustig handen doen. En okay, niet nee. te veel Willem. Uh, niet. Al te weer, veel maar. aan zijn hoofd, Daarvoor nee. nou, ben ik dus... Ja, nou. um... Wij doen dit in, in twee etappes, hè. tegen de tijd dat het zover is dat de gemeenteraadsviesingen zijn, komen jullie hier nog een keer met een uh, ja. partijlijst en een kieslijst en wat jullie allemaal willen en zo. Jullie zijn de laatste, al klaar hè, hoor. Van, de, van de politieke partijen. Ja, we hebben helemaal al, de al de klaar hoor. De... Jullie hebben al klaar? Oh, oh. oh. Ja, alles ligt oh. al klaar. Er zijn jullie uh, de eerste, uh, misschien de tweede. CDA die liet ook op doorschemen dat ze heel erg ver waren. Nee, we hebben helemaal klaar. Ja. Maar dat is, uh, dat is niet zo moeilijk hoor. <laughs> Nee, maar er, ja, daar gaan we het misschien straks toch even over hebben dan. Nee, uh, je, krijgt, je krijgt toch niet veel te horen van, me, hoor. <laughs> ja. Want er zijn dat mensen die het zelf niet kunnen verzinnen. Dat, ben, ben je bang dat dat weggekaapt gaat worden? Nou, we hebben het al eerder meegemaakt. Ja, ja. ja. Nee, je dat nou... Ja. Nou, hadden we het op de website gezet. En vervolgens zie je uh, jou je, uh, je eigen punt terug van, in. Hé, hey, dat <laughs> komt wel bekend dan voor. Die komt wel bekend dan voor. Dat komt wel bekend dan voor. Dan dan alleen dan een paar woordjes veranderd. Ja, dat kan. Maar ja, het blijft natuurlijk... Het is niet leuk om... Het is niet gepast om dingen te stelen van iemand anders. Nou, stelen, het is gewoon verlenen. Ja, nou ja, verlenen. Dat, dat is ook niet netjes. Nee, hey, Afgelopen uh, uh, raadsperiode ja. uh, is van alles gebeurd. Mm het -hmm. um, uh, college is uh, weggegaan in die tijd. Hoe staat uh, Social Zandvoort daar tegenover, wat er toen allemaal gebeurd is? Uh, ja, kijk, wat er is, is nooit, wat er is gebeurd is nooit leuk. Ik bedoel, laten we dat voorop stellen. En er zijn fouten gemaakt. Klaar. Dat, uh, of niet wat mij te draaien we kijken naar voren. Moet, je moet naar voren kijken. Je moet niet naar achteren kijken. Laat nou eens datgene wat achter is gebeurd achter je. Ja. En ga eens naar voren. En wees eens, kijk eens naar voren. Wat kunnen we doen om het nu wel eens een keer te ja, doen. Het gaat nu goed. Ben ik gedeeltelijk met je eens. Maar de kiezer gaat straks ook achteruit kijken. Wat heeft Social voor mij gedaan? Waarom zou ik op ze gaan stemmen? En dan kijken ze naar voren toe. Wat is het programma? Dat is een beetje de, hoe, de, hoe, de, hoe de kiezer denkt. Maar het, je moet met me eens zijn. De één, kijk als wij iets, als wij vragen stellen, dan wordt dat, de mensen kunnen het lezen. Als wij iets hebben, dan gaan we daar vragen over stellen. En als de mensen die lezen dat, als je op de website kijkt bij ons, voor socialsandvoort.nl, als je daar kijkt, hebben we ongeveer tussen de 11 en de 1200 bezoekers per maand. Dat is veel, Dus we kijken. Het is dus ik hoor, het wordt, wordt bezocht. Nou, ik hoor inderdaad in, uh, in het dorp dat jullie website een van de betere is en ook actueel is. Ja, elke dag hou ik hem bij. Jij bent de webmaster? Ja, ik ben degene die het Hij allemaal in, in orde houdt. Als er iets is, dan zet ik het erop. Eh, kijk, ook als het een andere partij als het belangrijk is en waar wij, wat wij van vinden. het is een goed plan. waarom zijn wij om dat niet te vermelden dan? Ja. Dus je kan alles lezen. Je kent de gemeente, je hoeft maar te klikken. en je zit op een gemeentesite. en je hoeft niet te zoeken op de gemeentesite. want het is bij ons zo gemaakt van ouder ook. Je hoeft te klikken en je zit er meteen op. Dus je hoeft niet te zoeken. Nee, in tegenstelling tot andere uh, partijen. loopt die van jullie. Uh, maar dat doe jij dus? Ja. Hoeveel tijd doe jij daarna? Zo'n beetje per dag? Nou, het is. Uh, kijk, als want je moet eerst lezen wat je wil, uh, wil plaatsen, natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Dat moet gecontroleerd worden. Uh. Kijk, ik ben nog als iemand. Ik schrijf wel eens wat. Nogal veel. Maar dan moet ik het eerst controleren. Ja, ja. Ik heb thuis uh, iemand zitten die gaat eerst kijken. Die met straffe ogen uh, kijkt ogen. wat jij. Uh... En Vier van 9 van de 10 keer is het van 2 à Wordt het een half à <laughs> Nou Dan ja. wordt het netjes ja. gedaan. En we houden het altijd netjes. Je hoeft elkaar niet te beschadigen. Want dat heb je gezien. Dat je mag een mening hebben. Dat mag. Ach, dat hebben wij ook. Maar nou, hou het wel van netjes en gaan we elkaar niet op zon op zon de vis uitmaken. Dat is dat, dat, dat niet nodig. is soort artikel 6 van jullie omgangsvorming? Juist, hou je netjes. En dat is hetzelfde als in de raad. Gewoon normaal met elkaar praten. Dat doen we ook, we praten met iedereen. Elkaar respecteren. En als het goed gaat, en het is een goed plan, wie zijn wij om dat tegen te houden? Ja. Nou ja, uh, ik heb het al eens eerder herhaald. Uh, tegen de tijd dat het januari, februari, maart is voor de verkiezingen. Uh, zeggen alle partijen, wij gaan samen, van wordt wat mooi maken. En kijk, dan tot mijn stomme verbazing is het uh, juli en dan beginnen er al wat uh, pootjes afgezaagd te worden. Ja, maar waarom? En leg mij ja, nou eens uit. Ik, dat kan ik dus nee, niet rijmen. Kijk, en dat is dus waar wij dus voor staan. Als wij iets hebben, dan gaan we naar een ander toe. En dan, joh, wat vind je ervan? hetzelfde is dat, in mijn portefeuille, zoals we dat noemen, zit veiligheid, openbehoorde veiligheid en ja. dat soort dingen. Als ik iets wil weten, als ik iets wil weten, dan ga ik het eerst uitzoeken. Ja. En als ik het zeker weet van die vragen kan ik gaan stellen, want je moet niet vragen naar de bekende weg. En heb ik het uitgezocht, dan ga ik die vragen stellen. En als je die vragen stelt, zitten er de foto's bij waar je het over hebt. Dan hoef dus je, gedegen onderzoek? Ja, maar dan hoef je ook niet, uh, dan hoef je niet te zeggen van ja maar, nee het staat er. En negen fatiek, oh jee is het dan. Maar zie je, uh, uh, zie je dan vaak, uh, jammer. In plaats van OJ? Nee, als ik die vragen stel, is het OJ. Nou, maar ik kijk ook naar andere partijen, want nou, jij zit ja. daar te luisteren. Nou ja, soms denk ik wel eens, joh, je vraagt naar de bekende weg. Dus ga eerst eens kijken, want 9 of 10 keer is die vraag, of is die al gesteld... of de vragen zijn door andere partijen al gesteld. Waarom moet je dat nog een keer herhalen? Is, is dat uh, uh, dossierkennis, gemiste dossierkennis? Is dat uh, stukken niet goed lezen? Beide. Want als jij je stukken leest en je hebt alles doorgenomen... dan weet je waar het over gaat. We dus zelfs met mij met de brandweer. Ik kom niet meer dingen over de brandweer, want dan word ik kriegelig. Ja, we hebben, ik weet nog heel goed, jij had Marina Kunst van, in de uitzending, ging over brandputjes. Ja. Hij zei van, nou Henk, ik heb wel brandkranen, nou brandputjes. Nee, het is er iets. Je, je huis zal in de brand staan. En als, die, is, uh... en als die brandkranen niet in orde zijn, dan heb je een probleem. Ja, ja dan kan je niet. Plussen. En het veld is dus nu met die, met die uh, watertankwagens. Waarom moeten wij watertankwagens aanschaffen terwijl die een van het systeem ligt? Ja, ik heb toch begrepen dat. Uh, en dan kom ik even terug op die putjes, dat die dicht gaan. Ja, maar waarom moeten die dicht dan? Nou, uh, voor mij hoeven die dicht, want als mijn huis is gefixt, hoop ik dat dat dingen doet. Ja, maar daar gaan we weer. Ik heb die put hebben gecontroleerd. Ja. Er zijn putten, die zijn die opzetstukken, die zijn kapot. Die putten zitten vol met zand. Als je die naar schoon houdt, onderhoud van die putten, één keer in de vijf jaar, is 55.000 euro. Maar waarom is er dan gekozen om dat niet te doen? Is dat nou, VK geld? Of, uh... nou, nee, het is geen VK, De gemeente die is daar verantwoordelijk voor. Maar is geld, waarom is, geld, is de gemeente is... dan uh, toch naar die watertanks gegaan? Ja, uh, dat is dus, uh, daar gaan we weer, het is het onderhoud daarvan. Ja, dat begrijp ik. Maar nee, de raad neemt de Dan moet je wel, dat, dan dan moet je wel dan... iemand vragen Als jij een bedrijf dat niet vragen stuurt, dan wordt er ook niets gedaan. hoor als jij niet betaalt, dan zegt die... Geen... Ja, dat, dat ben ik niet maar... eens. Maar de raad kan toch gewoon zeggen... Wij willen die putten. Wat denk je dat ik gedaan heb? Nou, het is dus niet uh, er doorgekomen. Ja, maken. nou, maar ze schijnbaar, want dan gaan we weer. De VK wil bezuinigen, is aan het bezuinigen. Maar ze geven ook heel veel geld uit, las ik. Ja, waaraan? Aan uh, interne uh, in, inhuurkrachten. Uh, Waarom? Nou, dat weet nog niemand. Ga nou eens, dat geld wat je dat, voor dat soort dingen, ga dat nou eens op de werkvloer zetten. Voor die mensen die het nodig ja. hebben. Er wordt eens. tegen mij gezegd, er is door iemand aan mij gezegd, van, ik zou geen hart hebben voor de, voor de brandweer. Nou, ik weet niet, maar of hij <laughs> een beetje moet iets aanzet aan zo hoor Maar als ik iemand voor iets voor de brand dan ben ik het wel. Omdat er sta ik voor. Maar waarom luistert men niet naar de, naar de, naar de vloer? Ik bedoel, daar weet je toch wat er gebeurt? Ja, probeert ze het maar uit te leggen. Maar dat is het weer. Wat daar boven zit, in die kantoren, die, die bepalen het. Ja. Die bepalen het. En niet de ja. mensen op de werkvloer. Ja, die kunnen roepen en die hebben kunnen klagen. Nee, ik heb het even niet. Ik heb het tussen het kantoor en de werkvloer. Daartussen zit volgens mij de gemeenteraad. En ja. als de, de gemeenteraad de raad zegt wij willen die putten dan blijven die putten. Ja. ja uh, wat denk je wat ik al doen met allemaal continu? Ik dus, blijf er maar voor. Dus, dus ik, het, is dus het is nog niet voorbij hoor. Dus het is, dus het is nog niet voorbij. Oh. Nee, oh, al okay. nee. Ik blijf zo lang doorgaan dat we. <lacht> gaan... Heel goed. Nou ja, we, we zien vandaag morgen zelf wel het raadsvoorstel uh, <lacht> voorbijkomen over de brandputten neem ik aan. Oh ja, dat komt nog zeker aan de orde. Okay. En uh, gaat dit mannetje gaat toch zeker in de commissie naar Zal het laten Misschien nemen. is het wel een uh, verkiezingsitem. Nou, maar dat hoeft er niet. Maar, kijk, daar gaan we weer. Weet je, het mo waarom moet het een verkiezingsitem zijn? Dat weet ik laten niet. we nou eens een keer met z'n keer naar luisteren. Ja, maar blijkbaar werkt dat niet. Ja, denk je dat in het verkiezingsprogramma nou wel geluisterd wordt? Dat weet ik niet. Ik heb, er zijn mensen, kijk maar in Den Haag, ze beloven van alles... maar als het erop aankomt, als ze gekozen zijn... dan is het uh, dokie, ik bepaal nee, zijn ja, regels. Dat hopen wij niet dat dat in Zandvoort gaat nee, gebeuren. dat hopen wij dus <laughs> ook. Iedereen hoopt dat. Ja, ja. Um, ja die, uh, die aankomende verkiezingen... Die, uh, dat is uh, over een, uh, een goed half jaar, dan gaan jullie uh, de boer op. Uh, het is uh, inderdaad een goed half jaar. Zijn er nog dingen die uh, Social Zandvoort graag geregeld ziet... In die uh, komende periode. Ja kijk, we zijn al blij dat we sowieso al die watertoren, dat uh, Watertorenplein nou uh, een architect hebben gekozen. Hadden jullie een voorkeur? Wij hadden al uh, onze voorkeur ja. Maar.. We hebben ook met anderen gesproken, we hebben met alle drie gesproken. En uiteindelijk dus, hebben jullie dus gekozen voor... Dan ga je het ja, ja. ook overleggen en dan kom je bijeen bij één uit. Ja, okay. ja. En daar zijn we duidelijk in en uh, klaar. Dus daar ben je al sowieso blij mee dat er wat gebeurt? Ja, ja. Nog maar, meer anders de... dan had het weer lang niet uh, geduurd voordat er iets weer gebouwd ja. gaat worden. En dat begrijp ik ook weer niet, want dat zijn ook weer zoiets. De, ze proberen het dan weer uit te stellen. Ja? Hoe bedoel je? Nou, er zijn een partijen die zeiden van nou laten we het na de verkiezingen doen. Ja, ja, ja. Hey, we zijn er nu mee bezig en we willen het er nu af hebben en we willen ja. nu resultaten. Die hadden dus wel een verkiezingsitem van willen ja, Juist heb je hem hoor. Ja, ja, ja. Mm -hmm. Maar dan gaat het weer een tijd overheen. En dan hebben we het ook nog eens een keer, de eigenaar van de Watertoren of die andere. En dan hebben we dat weer gehad, dat probleem. Weet je, Als, laten we nou, godsnaam, blij zijn dat we een architect hebben. en een onderwerp. Het staat alleen op papier. Ja. En verder nog niks, hè? Nee, nee. Maar goed, uh, dat is een, dus een ding wat, uh, wat wel doorgaat. Heb je nog meer uh, wensen? Nou ja. Je weet hoe Willem is, dat is groen, uh, man. Groen. groen, groen, groen. Nog meer kijk, groen. <coughs> nou ja, het moet in de orde zijn. En, uh, nou ja, samen hij, met, uh, uh, en met de wethouder van PVDA, dat al, doet hij het hartstikke aan, goed. Uh, gelieerd zijn. Ja. En die heeft in zijn portefeuille groen. Dan heb je toch een aantal dingen voor mij gekomen die groen gaan worden. Nee, ja, ja dat, uh, Willem die uh, zit er wel achteraan nee. hoor. Dat is, uh, kun je wel aan hem overlaten. Dus, uh, nou ja, kijk, kennen ze hetzelfde met de zorg en dat soort dingen. Dat, uh, kijk, mijn portefeuille is openbaar over veiligheid, mm. dat soort dingen. En Willem die heeft, erin heeft zijn. Eigen ja. en uh, je jij omstokken. dat Zandvoort veilig is? Ja. ja, alleen de mensen maken het zelf een beetje door. Ja, en Als het mensen het onveilig gaan maken, moet je dan uh, steviger handhaven? Ja, maar je, je, we kunnen alles willen en hey, laten we dat even duiden. Ja, ja. We kunnen alles willen en we hebben een, een politie, uh, politie-systeem hier ook. Hey, we hebben het bureau, alles gelukkig nog. Ja, maar die, die jongens die doen hun best, ja. Alleen, ze, daar gaan we weer, Zodra daar een bezanigd moet worden, dan wordt er bezanigd op de werkvloer. En die, die agenten, die, moeten over, die kunnen niet overal zijn. Nee. Kijk, als wij me ergens zijn, ik heb zelf in de beveiling gewerkt, je hebt zoveel aantal mensen die je inzet op een dag. Ja. En daar ga je voor. En je kan niet overal zijn. Als jij belt, en ik bel, en Gerry belt, dan zeggen ze, ja, moet even kiezen. Maar de, de, klacht, de klacht van de werkvloer, de politiewerkvloer, is al, we hebben te weinig capaciteit. Ja, daar gaan we alweer. Maar die jongens doen hun best, toch? Ja, ja, nee, dat... dat het gaat niet om, om, om de werkvloer. Nee, maar ze worden af en toe wel met een nek aangekeken. En dat denk ik bijna. Ja, dat vind, dat vind ik sowieso het, verkeerd. Maar dat is vervelend. Dat is heel vervelend. Als, als jij daar in, in dat beroep zit. ja, is dat is heel vervelend. Blijft het politiebureau politie eigenlijk? Sorry? Blijft het politiebureau ja. eigenlijk wel, ja? Nee. Ja, want het is Nauwe Heemstede. En alles zit hier ook. Dus het is een... Gelukkig dat is uh, blijft heemsteden. dat wel. En wordt ja. geclusterd in, uh, in een soort uh, kennemerland dingetje. Ik denk ook niet dat wij zonder zouden kunnen met al die toeristen. Nee, dat kan niet. De toename is natuurlijk gigantisch in de, in de zomer. En dan heb je een en politie en meer in een dorp nodig. Dus ik denk niet ja. dat je ze kwijt kan. Nou. Vroeger waren we wel opleidingsdorven. Uh, nou. we ja, dat is politie. Ja. Ja. En die jongens die zijn apen trots, dat ja. zonder. Dus, uh... Ja, ik heb pas nog een foto gezien van allerlei marcherende luien ja. de ja, overweg. Ja, ja. ja, die ja, zat daar ja, ook ja. bij. Ja. Uh. Hey, de komende verkiezingen uh, gaan er waarschijnlijk twee partijen bij yep. Ja. Uh, dat gaat nog meer versplinteringen geven. Jullie hebben nu uh, één zetel. Um, we zullen wel we gaan... aanwezig zijn. We zullen wel aanwezig zijn. Ja, zeker met Daar gaan we vanuit. Uh, uh, uh, met, met, uh, in, in de aanloop tot. Um, die zekerheid moet je niet in twijfel trekken, maar uh -huh. dan kan je natuurlijk wel even kijken dat jullie uh, uh, zitten op een restzetel. Die... Ja, maar wie... dan gaat het verder niet, hoor. Kiezen, die. De te kiezen nou eens bepalen wie waar gaat zitten. Dat ben ik met je eens, maar dan moet je een zetel, als je het nu zegt, moet je een zetel op volle vol sterkte krijgen, niet een restzetel. Nee, maar we hebben nu... Dat is niet wij, wat de kiezer bepaald. Nee, maar we hebben nu, we, Willem die zit daar vol. Ja. Had de Afgelopen vier jaar hadden wij... Een restzetel. Ja. Nee, geen restzetel. Nee, dat is niet waar wat je zegt. Okay, Willem zat zetel. nu, Willem zat voor het eerst daar vol, zeg maar. Ja. Maar we gaan er vanuit, wat de kiezer zometeen gaat kijken van wat is wel. Wat hebben die gepresteerd en wat hebben ze niet gepresteerd. Als je als je landelijk gaat kijken, de landelijke partijen die hier zitten, ja, als die iets willen, die proberen iets voor elkaar te krijgen. Maar je kent als de landelijke of in Den Haag zeggen van we doen het niet, dan gebeurt het niet, hoor. We moeten aan Zandvoort denken. Je zit hier ja, voor Zandvoort. Dat is uh, uh, een lokale partijpolitiek uh, en dat is ook goed. Er zijn heel veel politieke partijen. Ik, partij, hoor. ik denk, denk ook wel dat uh, uh, de landelijke partijen zich los kunnen weken van het landelijke stelsel. Want als het iets over het dorp is, is het over het dorp. Ja, maar het zeker... Als het landelijk beleid is, is het wat anders. Ja, maar let maar eens op als het wit is. Ja, maar wij, wij gaan in Den Haag, we gaan daarheen of we gaan even nou, bommelen. Ja, ja, maar het helpt niet. We kijken maar naar die windmolens. Goed, weer terug naar die, uh, uh, de zetels. Eén uh, zetel daar uh, hoop je zeker op, dus ja. jullie gaan die verkiezingstijd in. Nou. Um, het vermoeden uh, rijst dat de PVV twee zetels krijgt. Als je ziet wat er uh, landelijk gestemd is, wacht dus dan heb je uh, GroenLinks die uh, landelijk zeer goed gescoord heeft en nu met uh, drie jongelui uh, bezig is. Um, wat vind jij ervan dat er nou nog meer partijen bij zouden kunnen komen? Ja, kijk, het is... Uh... Het is wel wat de kiezer zegt, maar ja, je zit maar... in ieder geval met nog meer partijen in, in, in die raadzaal. Ja, maar dat, dat kijkt me naar Den Haag, dat is toch precies één, hè? Dat is nog erger. Ja, nee, nou, daar gaan we. Ik zijn niet erger, het zijn er dood aan. Want je krijgt geen formatie, niks kan je doen. Want er, nee. Dan heb je die weer tekort, of dan is die weer wat. En dat is precies hetzelfde stand, wat laten we nou in godsnaam? En alleen, dat begrijp ik niet. Kijk, ze zijn welkom, daar gaat het niet om. Iedere partij die wil, die mag komen. Nou, ze ja, vertegenwoordigen uh, ja, een aantal mensen. Dat mag. Prima. Alleen, ik, sommige dingen, dat begrijp ik het niet. Want hebben wij hier asielzoekers wat, uh, wat niet loopt of verkeerd gaat? Of... En dan doe je de PVV. Dat zou jouw woorden. Nee. Uh, maar hebben we daar problemen mee? Nee, ik heb nee, problemen nou, Dus welke partij zou er wat, wat, wat op moeten vinden dan? Nee, dat bedoel ik. Dus, weet je, en dan denk ik maar, ja, waarom, zit je, waarom ga je hier zitten dan? Nou, omdat zij ook uh, uh, dorpse politiek willen bedrijven. Ja? Nou, dat mag dan toch? Nou, dus, zij zullen, dus maar, waarschijnlijk, ja, maar, uh, de... zij zullen waarschijnlijk een zetel krijgen. Ja, maar dan gaan we weer over, het, over asielzoekers en dat soort dingen allemaal. Weet je, dat denk ik... Nee, maar, je... ja, ja, nee, maar daar ga, gaat het. Dat is landelijk. Uh, let maar op. Dan ga, ja, landelijk. Daar gaan we weer. Het is landelijk. Waarom, waarom is hij hier niet gaan zitten? Ja, ik moet het landelijk. Moet ik het eerst eventjes in Den Haag? Moet ik het even bespreken? Nou ja, om, omdat zij... Uh, uh, en dat heeft me niet... Dus ook gezegd, wij willen ook uh, in de gemeentes. Uh, ja, bedrijven. Maar en niet alleen over dat ene punt natuurlijk. Ja, doen. nee, maar dan moet hij toch hier ja, gaan te spreken. Ik heb je je hem zelf met hem gesproken. Ja, ja, ja, ik heb met hem gesproken en uh, moet moet hij, hij heeft. Ook, hij moet inderdaad hij moet overleggen. Maar ja, dat is de policy. We ja, ja, een, een, een, een, een, zitten in Zandvoort, Ben. Ja, euh, dat begrijp ik wel. Maar een lokale partij hoeft dat niet. Nee, maar als je Zandvoortse politiek wil bedrijven, dan moet je hier gaan zitten. En als je daarvoor gaat, dan moet je daarvoor gaan. Hij heeft toegezegd dat hij hier zeer binnenkort komt. Ja, uitgenodigd. Ja, ja, ja, ja, geen ja, reis, ja, ik heb geen reactie. Ja, ik heb hem gesproken. Goed. Uh, wij zijn bijna door de tijd heen. Maar ik hoop dat je de, nog eens een keertje, een keertje terug kan komen. Natuurlijk. Dat heb want, ik ook in het begin ja, gezegd. Om, ja, maar over uh, andere onderwerpen. Want er zijn ook andere dingen waar ik mij toch wel eens een keertje een over wil doen. Want ik heb met het met G ook nog eens een keer over. Over het ja. bereikbaarheidsplan. Daar zijn we ook ja. nog een keertje. Nou, daar, uh, kom daar gerust een keer voor terug. En dan pakken we dat als een specifiek onderwerp. Ja. Want dat zijn ook ja, dingen. Eén hele, hele grote tunnel onderhalen door. Maar dat gaat het niet worden. Ja, ja. Dat denk je zelf. <laughs> Zou ik, ik blijf dat maar... een heel moeilijk onderdeel vinden. omdat ja. uh, ik niet zo snel uh, wegen zie vernieuwen, verbreden. Uh, nu heb ik gelezen, en da daar kan je dan wel heel kort antwoord op geven. dat de gemeente Zandvoort zich gaat bemoeien met de bewegwijzering. Uh, dat staat er toch allemaal al? Dus, wat, wat wil je waren... daar sneller mee doen? Ja, nou, en dat is hetzelfde als met de wegen naar Zandvoort. En dan gaan we weer, als je nou gekeken hebt op de site. Ja, dan had je vragen gezien over hoe wij erover denken. Mm. En als je ook ziet waar dat geld wordt aan uit wordt gegeven, we gaan een weg aanleggen. Een ring om halen, dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Dat is godsvermogelijk, dat kan niet. Maar we gaan wel Van Hovendorp. Dus zo snel mogelijk moeten we naar Hemijden toe. Kunnen fietsen. Nee, de toeristen moeten daarheen. Dat is Dat willen wij niet hebben. Nee, maar waarom moeten die toeristen naar Zandvoort dan? Het openbaar vervoer, alles. weet je? Ik denk bij mij, gaat daar nou zo aan beginnen? Het openbaar vervoer. Nou ja, het Sociaal Zandvoort gaat uiteraard in meepraten in dat project. En dan kan je rustig een keer terugkomen. Nou graag. Uh, ja. uh, wetenschap met, uh, met Willem. Ja, gaat helemaal en, goed. En uh, wij spreken elkaar later. Bedankt. Ja, dat gaat helemaal goed. Dank je wel, Henk. De... Henk. Oké, okay. Joep. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard. Een slagerij, J. Van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets.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 het oh, verandert Ik weer een beetje een, in wolkjes. Uh, ja. Nou ja, het wordt mooi weer vandaag, mensen. Daar gaan wij zeker vanuit. Voor het laatste onderdeel uh, is aangezorgen Kees Drijsma en de de Graaf. En goedemorgen. Goedemorgen, van heren. Van de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Je moet even die vee ertussen zitten. Hup, okay. ja. ja, de redactie houdt dat scherp in de gaten, ja. Gerry. Hey. De raad heeft gekozen en uh, heeft gekozen voor het plan springtijd. Daar zijn jullie uiteraard uh, tevreden mee. Ja, dolblij. Gefeliciteerd trouwens. Dank je wel. Ja, ja, je wel. Ja, uh, over de procedure hebben we het uitgebreid uh, gesproken. En nu uh, is het tijd om richting de schep in de grond te gaan. Ja. Daartussen zit nogal wat. Uh, er zit nog een, iets aan te komen wat, wat een beetje vervelend gaat worden. Daar gaan mensen bezwaren maken. Uh, hoe gaat dat lopen? Heb jij daar inzicht in? Of koop jij daar inzicht in? Uh, nee, geen idee. geen idee. Er is een, uh, een saalsrapport uh, gemaakt. Uh, en uh, uh, die hebben de plantschades beoordeeld en, uh, en, en bekeken en uitgerekend. Uh, maar goed, ik, ik neem aan dat de gesprekken met de omwonenden uh, gaan plaatsvinden de, de komende tijd. En Gaat het van de gemeente uit, die gesprekken? Dat weten we nog allemaal niet. Ik uh, neem aan van wel. Want jullie hebben, Kees, uh, zeker uh, met, met, met omwonenden gesproken. Met maquettes en al. Ja, klopt. Uh, ze reageerden nog een beetje uh, van ons uitzicht. Uh, geen kijk op de waardetoren. Blijft dat zo? Die mening? Uh, dat, dat weet ik niet. We hebben uh, hele goede gesprekken gehad. Daar hebben we ook uh, onze plannen op aangepast. Uh, daar waren ze uh, heel erg blij mee. En ze hebben ook altijd gezegd. nou uh, Prima. He, deze, al deze gesprekken. Maar voorlopig uh, uh, uh, maken wij de keuze voor uh, AG architecten. Een aantal mensen ook niet hoor. Maar uh, degene die dus Echt, echt wel tegen ons plan waren. Uh, maar die hebben gezegd, nou ja, in ieder geval, jullie hebben uh, wel laten zien... dat jullie naar ons luisteren en dat er, uh, dat er ook dingen mee gedaan worden. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En daarmee gaan wij ook door. Uh, het, is, uh, het is natuurlijk heel, uh, niet, niet mogelijk om op een gegeven moment alle huisjes weg te gaan... want we moeten op een gegeven moment nog wel een plan overhouden. Ja. Dus daar zal een midden in gezocht moeten worden. En, uh, en die gesprekken die worden in eerste instantie geleid door de gemeente volgende week. Dan beginnen we met de eerste, eerste gesprekken. En er wordt, dan wordt er vaart gemaakt. Uh, en dan gaan we uh, met de welstand en uh, met uh, de wijziging van het bestemmingsplan gaan we beginnen. Wij gaan ook een start maken met, uh, met de, met de planvorming. Uh, en, uh, en dan gaan we op een gegeven moment ook met uh, uh, ook weer met de bewoners uh, luisteren. Uh, en waar zitten nu nog echt de pijnpunten? Kunnen we daar nog wat aan doen? Of kunnen we daar niet wat aan doen? En... Uh, en dan hopen we dat we tot elkaar kunnen komen. Nou is die... Uh, uh, het plan is ingetekend in het Havensdagblad. En dat zal het waarschijnlijk ook uh, wel publiceren. Uh, deze. Is dit... Uh, maatgevend? Of kan je hier nog uh, uh, dingen mee doen? Nou, we hebben altijd gezegd... Ik, ik heb dat filmpje gekeken op, ja. uh, uh, op YouTube. En ik zie nu die, uh, die foto in het Haams Dagblad. Dat is het ontwerp. Klopt. Uh, en nu ga je weer praten met uh, omwonenden en met de gemeente. En, uh, zit daar daar nog speling in? Nou, er zit in die zin nog speling in dat de essentie van het plan, witte huisjes, uh, gaat ja, veranderen. Dat, nee. dat, is, dat is gewoon een vastgegeven. Maar als wij er met de, uh, met de omwonenden uit kunnen komen en dan moet een huis als je net nog even drie meter naar links... ja, uh, waarom zouden we dat niet doen? Uh, of daar moet nog net even... Uh, als je die kap nog wat scheef... Uh, drie meter naar beneden kan halen, alsjeblieft. En die ruimte, die moeten we elkaar ook geven. En, uh, en nu niet zeggen van... het is in beton gegoten. Uh, maar de essentie van het plan... moeten we natuurlijk niet veranderen. Uh, daar is natuurlijk ook al heel goed over nagedacht. En, en we zitten ook op een gegeven... moment met, een, met een, uh, een kritische massa. Uh, want... Uh, mijn buurman, die... Uh, zal niet heel blij worden als ik uh, nog even uh, 16 huisjes weg ga halen je uh, bedoelt die gegeven... buurman ja mijn buurman hier daar zit uiteindelijk ook een einde aan want ja. het moet nog wel uh, rendabel te maken ja, daar zijn daar hebben we het vorige keer over gehad over die, uh, die vierkante meters die je nodig hebt om uh, iets rendabel te maken en dan las ik ook in de krant dat uh, uh, het plan van de Warentoren daar worden woningen tegen aangebouwd ja zo is het wel getekend door uh, Kees ja, ja. klopt kan dat wel, wat betreft de constructie van de watertoren zelf? En daar... Kijk daar de... maar De reactie ja. ja. ja, ja, ja, ja. daarop is dat hij anders dondert. Nee, ja, ja, ja. dat is natuurlijk dat is... dikke flauwkool. <laughs> uh, ja, stemmingmakerij. Ja, dat is stemmingmakerij. Ja? Nee, we hebben vanaf het begin hebben we Pieters Bouwtechniek. Dat is notabene de constructeur die de gemeente uh, altijd inhuurt... om zijn eigen bouwplannen te toetsen. Die hebben we t, uh, tot twee keer toe in het begin. En aan het einde hebben we nog een keer... ook weer door een aparte constructeur binnen de organisatie... Dus twee keer naar laten kijken. Ja. En twee keer hebben ze gezegd vanuit dit principe kan gewoon. En natuurlijk moeten daarna de dingen uitgezocht worden. Maar zoals het nu getekend is, kan dat prima. Uh, het is zelfs zo dat die watertoren die is zo sterk Daar hebben we natuurlijk altijd tonnen en tonnen water in gezet. Hè. Ja, uh, hij zei, bij wijze van spreken als je de twee verdiepingen opzet... Uh, is het nog steeds allemaal mogelijk. Goed idee. Uh, ja. Goed, ja. Goed, zo? Ik hoor net dat er een penthouse bouwt ja. Maar goed, uh, die constructie... In die uh, be uh, betonnen waterhouder ga je natuurlijk boren. Ja, klopt. En daar hebben we spelregels voor meegekregen. Van nou, die gaten die moet je zo maken. En uh, dat zijn de spelregels. En daar moeten we ons aan houden. Ja. En dat, dat is ook doorgerekend. Dat als je in die, uh, uh, die waterkolom gaten gaat boren of een stuk doorzagen, ja. dat de buitenconstructie sterk genoeg is om uh, alles te houden. Nee, die buitenconstructie, die, er zit helemaal een, een binnenconstructie zit erin. Die is van beton. Die houdt alles overeind. En uh, het metsenwerk, dat is eigenlijk een schilder omheen. Tegen mm -hmm. En uh, die is gewoon heel slecht. Dus die gaan wij uh, uh, opnieuw opmetselen. En, uh, en dus die, maar die binnenconstructie, die laten we staan. Ja. En, uh, en, en die houdt dus ook de hele boel overeind. En die is zwaar overgedimensioneerd. Dus daar kunnen we heel veel mee. Ja. Mm -hmm. ja, dus het is een, dus een beetje bunker is het eigenlijk. Ja, dus, dus uh, ik vond het wel heel, ja, je kunt je daar elke keer tegen gaan verweren hoor, zulke soort opmerkingen. Maar uh, mm -hmm. daar is ook een einde aan. Nou Sorry. heeft uh, het CDA ook een motie ingediend. Ja. <laughs> uh, dat je de waardetoren liefst zo moet houden als die is. Maar dat kan toch niet? Nee, want een, een woning heeft ramen nodig. Mm -hmm. Dus we zullen daar toch uh, gaten in moeten maken. Nu heb ik begrepen van de CDA dat die daar inmiddels geen problemen meer uh, mee hebben. Maar en, ja, er uh, wordt wel een motie ingediend van nou, het zo een beetje stand zoals het is. Ja, ja maar, maar ze hebben al in die motie staat ook dat er wel, wel degelijk ramen in mogen. Dus, uh, dus er zit een behoorlijke ruimte in die motie. En uh, wij gaan daar. Uh, we, we snappen ook de essentie van de opmerkingen. Mm -hmm. En wij gaan gaan daar ook echt mee aan de slag. Dat geldt ook met welstand. Gaan we ook een afspraak maken om daar gewoon op een op een in harmonie gewoon goed uit te komen. We zitten wel met de haalbaarheid dat er een bepaalde vierkante meters gehaald moeten worden. maar goed ik denk dat dat goed mee uit voeten te komen valt. Goed. We nemen even de muziekje en dan gaan we daarna nog even door met de Wadentoren. de tafel koffie. je meest plan is, Wordt het plan. Er kan nog hier en daar geschoven worden. De Wadertoren wordt niet de drie keer zo breed. nee, de Graaf, zelfs u ze graag zou willen. Of een nieuwe. Hij blijft wat hij is. <laughs> en misschien een draaiend restaurant is ook een wens. Ja. ja, dat is echt een wens. Dat had ik heel leuk gevonden om te doen. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk nu niet. Nee. Dat was Vroeger uh, hebben we wel eens een plan ingediend met een, een bredere toren. En die iets hoger was. Waardoor je dezelfde formaat uh, hield. Uh, en toen was er een draaiend restaurant. En ja, dan wordt zoiets een icoon. Ja. Ja. En dan wordt het echt leuk. We ja. kunnen we nog over nadenken, maar ik wil niet iedereen... Uh, in <lacht> in meteen, deze Als je de stijgers kijkt. <lacht> hoe, hoe, hoe denkt, uh, hoe, hoe denkt uh, uh, uh, Springtai uh, Kees, hoe denken jullie daarover? Jullie hebben nu een andere visie. Maar. Ja, nee, het, het, het is natuurlijk verworden naar, tot het, uh, het symbool van, uh, van na de uh, wederopbouw. En met dat enorme trauma dat de hele boulevard gesloopt is. Ja. En, dus ik snap ook die emoties die absoluut... Bij bij dit, bij dit gebouw zitten. En daarom... Ja, kan ik me voorstellen dat... Uh, ik ben niet helemaal met, met co eens... dat het een heel goed idee is... om daar nu echt een, een attractie fire. van te maken. <laughs> uh, Waarom niet? Nee, nee, nou, het, wel een attractie, maar... Ik, ik, het, het is een... Uh, is, het is het praktisch iconisch? moeilijk? Nee, dat is allemaal wat te doen. Uh, hij is sterk genoeg. Maar ik denk uiteindelijk uh, is het ook een monument... die je moet bewaren. En het is wel een, een tijdsgeest... van wat, wat, wat het geweest is... Na na, na de ja maar in in, je dus ook in, ook in het monument zit een restaurant ja ja nou ja en nee, dat wordt uh, dat wordt nu een penthouse ja nou, nou daar ja. moeten we nog eens over uh, met de bewoners <laughs> over praten. Mag ik iets vragen over het bestemmingsplan? Ja. Uh, waarom moet dat gewijzigd worden? Omdat uh, wij de keuze gemaakt hebben om in plaats van uh, in de banaan, zoals iedereen hem noemt, uh, daar kon je eigenlijk om genoeg vierkante meters de te bocht maken, van De bocht van Geerlings. De bocht van Geerlings, ja. ja. De Daar uh, kon je eigenlijk alleen maar flatgebouwen maken. Ja. En wij hebben gezegd, nou, wij gaan wel dezelfde hoeveelheid vierkante meters doen, maar we, vers we verspreiden dat over het hele plein... Dan zit je ook niet hier vanuit het hotel kijkend tegen de achterkant van het ja. parkeergarage te kijken. En we gaan daar gewoon laagbouw maken. Wow. En wij vinden dat veel passender in Zandvoort. Ja. Dat was een, bijna een ideologische keuze. En met een heel groot afbreukrisico. En ik ben daarom ook gewoon zielsgelukkig dat de gemeenteraad dat ook gezien heeft. En, en, en ook dat gehonoreerd heeft. Echt gezegd, nou daar zijn, daar zijn we bereid voor om daar het bestemmingsplan voor te wijzigen. Okay. En uh, ja, laagbouw. Dat hoort bij antwoord. Ja. van een wijzigen gaat niet over één nacht ijs. Nee. Klopt. Hoe lang denk je dat daarvoor nodig is? Want die gaat, de raad zal, gaat daarmee akkoord. Anders had ze niet gekozen voor dit plan. Dus dat kan binnen een, een normale tijd gebeuren. Hè. Er wordt een voorstel gedaan. Het wordt aangenomen klaar. Dan wordt het erin aangelegd En dan komen de procedures. Ja, klopt. Die zijn lopende. Hoe lang? Uh, nou, het, het, het, we schatten in dat het, dat het hele wijziging tussen het bestemmingsplan tussen de zes en de negen maanden. En dan heb ik het ook al over dat we echt bij de Raad van State uh, ja. na, er naartoe mm -hmm. moeten. Nou, dat is denk ik wel aannemelijk. Uh, dus wij schatten in dat dat tussen die zes en die negen maanden. Er zijn wel mogelijkheden om met de crisis- en herstelwet uh, om het te versnellen. Nou, en, maar dan goed, daar, daar moet de gemeente ook wat, uh, wat over zeggen hoe zij, dat, uh, hoe zij dat in gaan vullen. Over gesproken. Um, de invulling van het plan hotels, startenwoningen hebben jullie heb daar al inzicht in? ja, nou we hebben uh, een hele diversiteit gemaakt aan verschillende woningen, maar hoofdzakelijk uh, het middeeldeel is natuurlijk grondgebonden woningen, met, ja. voor, voor gezinnen um, en uh, we hebben altijd gezegd, van, nou omdat we ook niet weten wat de grondprijs is een goedkope woning is dan wat kleinere woning uh, laten we dus echt gaan variëren met die grootte, zodat er echt hele kleine woningen tussen zitten, en ook aanzienlijk. Grote woningen. En daarmee kun je redelijk sturen dat er toch ook nog goed betaalbare woningen tussen zitten. Nou, en dat is eigenlijk het enige sturingsmechanisme wat we vanaf als ontwerper hadden en, en ook gebruikt hebben. Ja. Maar het gaat dus niet over uh, eventuele zorg of eventueel een hotel? Hotel, we, met de eigenaar van uh, de, waar we nu zitten, daar uh, zijn uh, vroegtijdig al gesprekken geweest. Ja. En die heeft aangegeven: als jullie het worden, zou ik heel graag met jullie meedoen. En. Uh, uh, hij uh, heeft dat ook al uh, daarnet ook weer herhaald. Hm. En uh, we gaan daarmee in gesprek. Zou en, ik, uh, zou, als ik de, uh, daar een beeld bij uh, moet krijgen... zou ik dan hier aan de overkant een wit huis met een rode dak als hotel zien staan? Ja. Nou, de, de, die hoek, uh, die kun je, als je naar het filmpje kijkt... kun je daar uh, goed, goed kijken van welke hoek uh, we er dan over hebben. En daar kunnen ongeveer uh, zo'n 20 hotelkamers inkomen. Uh, komen. En we hebben ook genoeg ruimte om parkeren... Uh, want dan gaat dan een aanzienlijke hoeveelheid parkeerplaatsen mm -hmm. naartoe. Ja. Dus je hebt dus ook 20 parkeerplaatsen nodig. Nou, die ruimte die hebben wij in ons plan zitten. Dus dat kan heel goed uh, opgevangen worden. En dat geldt net als uh, aan de Hoge Weg. Uh, als daar mensen pension willen starten. Uh, we hebben het nu als woningen. Maar mm het -hmm. zou ook even goed uh, een, een pension kunnen zijn. Ja. Ja. ja, dat moet er wel in bestemmingsplan zitten. Ja. Dus dat zijn, uh, als mensen dat heel graag willen, nou, uh, dan, dan, dan zouden we het aankunnen. Of we zouden die in het bestemmingsplan mee kunnen nemen, dat dat een dubbelfunctie kan hebben. Zoals dat ja. wel vaker gebeurt. Ja. We zijn er bijna uit. Meneer de Graaf, heeft u nog wat toe te voegen aan, deze, uh, aan dit plan? Want er is natuurlijk wel uh, gezegd. Ja. En dat staat hier nogmaals. Dat u de dienst uitmaakt. Uh, het gaat nu zo zijn dat uh, de gemeenteraad moet luisteren naar de eigenaar van de watertoren. Is, is hardop gezegd. Ja, zo zie ik dat niet. Nee? Nee. nee. Als je oh. met elkaar nu 23 jaar bezig bent, uh, dan, is het, dan, is het, dan komt alles tot stand in dialoog met elkaar. En zo gaan we er ook in. Dus, uh... Blijft u de eigenaar? Ja. I'm sorry. Ja. Dus dat restaurant, dat draaiende restaurant, komt er dan wel Dat toch er toch. Ja, ja, Kees mis... gelijk weg. Kees schiet weg. Misschien ook weer over 23 jaar. Maar we hebben de tijd. Nee hoor. Ja, als niemand dat wil, dan, nee. dan hoor je me er niet meer over. Nee. En dan gaan we het nee. gewoon zo doen zoals het besproken is. Ja. Dus, uh... ja, we, we gaan een lobby starten voor het restaurant. Kees, dan weet je dat. Vast. Dus je houdt daar rekening mee? Nee, toch? Ja. Ja. Ik, ik dank jullie voor de uitleg. Uh, uh, gezien het, uh, het complexe geheel over procedures enzovoort. Zien we jullie gaan, nog een keer terug als het echt zover is dat de schep in de grond gaat. Ja, okay. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oh, okay. We hebben tot en met 20 augustus uh, is er de expositie uh, Hollandse Meesters in het Zandvoortmuseum. En dat is echt fantastisch. Ja, dat hangt een kijken. beetje uh, ja. samen met de zandsculpturen die uh, ja. tot november te bewonderen ja. zijn. Uh, prachtig ziet het er weer uit. En op de boulevard is ook te zien grote posters van uh, de Hollandse Meesters. Ja, die ook, moeten uh, nog even op een plek gezet worden, zag ik gisteren. Ja, maar dat ze zien er heel erg mooi uit. Uh. Nou ja, zoals gezegd, uh, vandaag en morgen Porsche <laughs> Racing Days op de Schuil Zandvoort. ja. ja. Vandaag ook. Ja, vanavond bij de haven van Zandvoort. Vanaf half acht. Let's party. Om half acht. Dan ga je gezellig op het strand gaan. Morgen, 2 juli. Als het weer het toelaat. Wordt er weer een prachtige Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein geregeld. Het wordt 15 door, jaar Door uh, Roy van he? Buringen. Ja. Ja. Van uh, tien uur morgens tot vier uur s middags. Ja, en dan van zeven tot negen. Volgend weekend. Waar we het net over gehad hebben. Het British Race Festival op het circuit in Zandvoort. En ja. dan is er van alles ook in het dorp. Nou ja, voor uh, meer informatie daarover voor het dorpse kijk bij de VVV Daar staat ja. uitgebreid het programma en het gaat echt het hele weekend door. Ja. En wil je het programma zien van het voort? Kijk dan op www.secwizantwoord.nl Ja, want uh, 8 juli is er dan een zomermarkt ook op de boulevard van Vaarsje en dat heeft een Brits thema. En dat is van 11 tot 9 uur. Dus dat ja, is dat, een hele dag uh, met dat allerlei past leuke... Dat er een beetje aan vast aan het Britisch. Het volgende uh, Britisch is natuurlijk het muziekfeest op het raad Huisplein. Uh, dat zijn de After Beatles en dat begint om uh, 8 uur avonds, 8 ja. juli. Ja. Ben ik wat vergeten? Nee, de After Beatles. Uh, ja. Je weet wie daarin zit ook, hè? Nee. Daar zit ook onze CFM-collega in, Ruud Jansen. Oh. Nou, dat is weer een, een, een opsteker. Maar goed, het gaat dus weer Britisch worden in dat weekend. Ja. Maar 8 juli is er ook een buurtfeest in Oud-Noord. En dat is een jaarlijks terugkeer. dat is te heel gehele. erg leuk, ja? hè? Vooral. Mag ik daar ook, hè? Want ik woon niet in Noord. Je mag er natuurlijk. Mag je, okay. je, je kan overal naartoe. Uh... Is er iets <laughs> Ja, je Tuurlijk, je kan overal naartoe. Elke eerste maandag van de maand is er een nabestaande groep bij Oek Zandvoort. En dat gaat om van half twee tot drie uur. Ja, en ook elke eerste dinsdag van de maand is er om half elf digitaal spreekuur. Waar je al je vragen kunt stellen over iPad, tablet, smartphone enzovoort. Bij ook Zandvoort, Vlemingstraat 55. Vrijdags kan je meegimmen bij uh, pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Ja, en een herhaling van dit programma is op elke donderdag van acht tot tien s ochtends. Je kan ook naar uitzending gemist. Ga naar www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en let op één uur later invullen. Dan zijn wij toe aan het uh, einde van uh, dit programma. en De techniek en de regie is Gedaan door Kasper Kurnelson, waarvoor hartelijke Dankjewel. dank. Dankjewel. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En Gerry. jij hebt de eindredactie gedaan. De koffie was door Gert van Kuik. En wij hebben het samen weer gepresenteerd. Dankjewel, Dankjewel. Ben. Ja. Wij wensen iedereen een prettig weekend. En danken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid. Prettig weekend en tot volgende week. Dankjewel. The rain, on the streets of Philly.